In steeds meer gemeenten komen zonneparken. Dat zijn terreinen met vaak duizenden zonnepanelen, zo groot als tientallen voetbalvelden. Op 28 plaatsen zijn zulke zonneparken in ontwikkeling. Onder meer in Emmen, op Ameland en bij Schiphol. Dat laatste park krijgt 120.000 zonnepanelen en wordt 52 voetbalvelden groot. Tot nu toe worden zonnepanelen vooral op daken gelegd, maar grondparken zijn een nieuwe trend, omdat daarvoor aantrekkelijke subsidieregelingen zijn. Ze komen vaak op ongebruikte bedrijventerreinen. De laatste persoon die in België de doodstraf kreeg opgelegd, is na 2,5 jaar op de vlucht in Brazilië opgepakt. De man werd in 1995 ter dood veroordeeld, wat toen al jaren automatisch werd omgezet in levenslang. De doodstraf werd in België in 1996 pas officieel afgeschaft. Stéphane Peigneux vermoorde in 1993 zijn vrouw... om met zijn vriend een nieuw leven te beginnen. En in 2012 keerde hij niet terug na een verlof. Pandjesbazen in Amsterdam verhuren appartementen het hele jaar door aan toeristen... en omzeilen zo de regels voor verhuur en brandveiligheid, schrijft de Volkskrant. Ze doen dat via vakantiewebsites als Booking.com en Airbnb... Volgens de krant gaat het in feite om illegale hotels. De Volkskrant baseert zich op een deel van de administratie van een Amsterdams vastgoedbedrijf... dat bemiddelt bij de verhuur van tientallen appartementen. Dan nog het weer. Vandaag geregeld zon en 8 tot 10 graden. Tijdens de paasdagen blijft het zo goed als droog en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB.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 Met, met nu, nu. Toebak leeft. Tijd voor zuinigheid op CFM met Peter Hans Hits. A red hot revelation off the tip of a tongue. It does a dozen somersaults and leaves you supercharged Makes me wanna blow the candles out just to see if you're glowing the Freeze out my mysticism and put them in my thinking cap She's got a telescopic calendar. Het is mijn favoriete stukje tekst in platen. Maak hem dan korter, roep ik altijd. Wat een stelletje onzin om dit altijd te doen in platen. Maak de plaat korter of schrijf even wat meer tekst. Lijkt me handiger. Dit is het tweede gedeelte van het radioprogramma. Negen, nee, zes minuten over negen. Grijp begrijpt het verkeerd. Ja. La la la la la, dat blijft hangen. Ja, dat blijft hangen, ja. pak. Ja. Ja. Maar goed, dit is, dit is een hele stoere band. Arctic Monkeys. De Shell Cap. Shalala, la, la En ik denk, kom op zeg. We hadden wel eens andere teksten kunnen schrijven. Maar goed, even goed een leuk plaatje. Dit is het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Het is vandaag 4 april. Zeg, wat gebeurde er allemaal door de jaar heen op 4 april? Oh man, veel In uh, 1973 was de opening van het World Trade Center in New York. Ja, dat klopt. Ja. En uh, het complex uh, van zeven gebouwen met een totale vloeroppervlakte van 1,24 miljoen piekante meter. Het uh, idee kwam uit 1960. Toen hadden ze zoiets van, we willen eigenlijk alles bij elkaar plaatsen. Onder andere David Rockefeller had het idee om een trade set te, te bouwen. Acht jaar later zijn ze begonnen in 1968. In 1973 is het dus geopend. En je begrijpt het al, jawel, op 11 september 2001 Die is helaas ingestort. Ze zijn nu wel weer bezig met het bouwen van een nieuwe in volle gang, het is nog niet klaar. Maar dat zou nog veel indrukwekkender worden, natuurlijk. Ja. Dat moet wel gewoon. Statussymbool is het. Ja, dat is het zeker. Goed, wat gebeurt er weer op 4 april? Ja, uh, Tibet verklaart zich onafhankelijk van China. Uh, nou ja, het land natuurlijk van uh, de Dalai Lama. Ja. Ja, dat ja, is ook heel wat geweest. En, uh, zal ik het er in 1988.? Ja? het derde Nederlandse televisie net wordt ingebruikt. Oh, dat kan. Want me hadden nog. wij een rustige jeugd, hè? Nou, zeg, dat kan ik me er goed herinneren. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanaf vandaag heeft ons land er een nieuw televisienet bij, Nederland 3. Ja. De officiële opening was live te zien op het nieuwe net. Vanuit het muziekcentrum Vredenburg in ja, Utrecht ...waar een mediagezelschap bij bedankt. De NOS ja, en de mini-omroepen worden de vaste... Bes goed, dat is echt, klinkt ook alweer knullig ook, he. Het klinkt ook of het heel lang geleden is, maar 1988... Het is niet. helemaal niet zo lang nee. geleden. Het is wel is, is nog. Ja. nog de best draaiende zender. Uh, is dat de drie. zo? Ja, ja. oké. Okay, ik had de cijfers de, hier nagegaan. Twee, twee is echt uh, één ja, voor het nieuws en zo. En sport draait is wel goed. Maar ja. drie is best. Twee is... Uh, ja, niemand weet waarom dat eigenlijk bestaat. Oké, okay, dus je begrijpt al die ene minister die al wat klaagt over de max... dat hij dat reclame had gemaakt en vooral het product van Holland kookt of zo. Holland ja, bakt. Ho oh, ja. Ja, ja, Ja, die Holland wil ook Baked. gewoon één net eraf, dan kan Nederland tweede gewoon wel af. Nou goed, hoe begon het allemaal in 1951? Dat was dit. Bij het Utrechtse dorpje Loopik aan de Lek... worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisie Zandmast. De zender, die een actieradius zal krijgen van 65 kilometer, zal van hieruit het dichtbevolkte gedeelte van ons land bestrijken, waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen. Grappig hè, dat was dus alleen voor vier grote steden werd de televisie gemaakt. Maar ja, televisie kijken, dat deed je een paar uurtjes per dag. Tegenwoordig ja, kijk je een paar uur per dag geen televisie. Ja, ze gaan al uit. Als ja? je een tv koopt, gaan ze al uit dat je vier uur per dag tv kijkt. Ja. Oké, okay, wat hij vier uur per dag aanstaat. Vier uur, Vier ja, maar uur! Maar een heleboel veel. mensen hebben weinig. aanstaan en ze kijken niet echt. En ik heb, moet ik heel erg zeggen, zaterdags vaak, ik zet hem uh, aan op TechTV tv van CFM. En ondertussen zit ik van alles te doen en ondertussen luister ik naar de radio. Want ik heb geen zin meer op mijn plaatselijk dingetje het radiostation op te zoeken. En dit is het makkelijkst. Plop, je zet hem erop en klaar. Hoppakee, In 4 april, op 4 april 1968 wordt, jawel, Martin Luther King wordt uh, vermoord... En dat was in, uh, in uh, Memphis Tennis C En dat werd gedaan door uh, de, de, de... Ik zit even te kijken. Uh, nee, ik moet even zijn naam erbij pakken. James uit. Earl Ray. James Earl Ray. En het maffe is, uh, hij heeft ook bekend. Er is ook een wapen in beslag genomen. Hij heeft bekend dat hij het gedaan heeft. En drie dagen later trok hij de bekentenis in. Omdat hij namelijk onder druk kwam te staan. Toen had hij van, nou, oké, okay, ik bekend wel. Hij heeft het volgehouden tot 1998. Tot zijn dood. En het maffe is, uh, zijn er zijn opnieuw onderzoeken ingestart. Uh, op zoek naar, nou ja, wie heeft het dan wel gedaan? Nooit andere bewijzen gevonden dan dat hij het gedaan had. En zelfs de zoon van Martin Luther King, die heeft hem ook geloofd. Die heeft zo gezegd, ja, volgens mij heb je het niet gedaan. Volgens mij waren het andere mensen. En ben jij de zon op het bok. En uiteindelijk hebben ze het wapen nog een keer bekeken. En het wapen was ook niet gebruikt bij de moord bij uh, Martin Luther King. En als je hem ook ziet, hij had best acteur kunnen worden. Hij had wel een hele interessante kop. Ja, hij heeft een mooie kop. Ja, en Martin, Martin Luther John King, de Volte mocht, denk je van, wie was dat ook alweer? Nou zeg. Hallo. Like anybody I would like to live. All long in life longevity has its place but I'm not concerned about that now I just want to do God's will and he is me to go up to the man is bijna onheerbiedig om het af te breken maar je krijgt gewoon een, een, een tinteling in je lichaam als je me hoort praten die die bubbering in zijn stem ja en dan echt... ook dat je dan weet dat hij die daarna gewoon vermoord is het ja, dat is gewoon uh, Ja. Ma Maarten King dus in 1968 ja. vermoord. Nee, uh, 1985 heeft de efteling uh, die houdt van deze datum. Ja. Want uh, ja, in 1985 openen ze de Swiss Bob. Dat is die bobslee attractie. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En in uh, 1996. Maar wacht, hoe ging dat ook weer die Swiss Bob? Wacht even hoor. Ga je, ga je naar boven naar de Swiss Bob. Want, dat is nog een keer. Dat is nog een beetje spannend. Dan ga je bovenaan? En dan? Los! En dan ga je naar beneden. Gaan we nou wel of niet? Ja, ja, ja. Nou, volgens mij is hij niet zo eng. Nee, hij is niet zo eng. Nee, het is, nee. Nee, het is nee. echt een hele enge achtbaan. Maar nou goed, ja. maakt niet uit. In uh, het vlak daarna, ja. in 2003... Nou, is het niet vlak daarna... werd uh, Voodoo officieel erkend als godsdienst in Haiti. Dat is ook wel heel apart. We hebben ook altijd idee van, oh, dat zijn die poppenprikketjes, weet je wel? Ja? Van, uh, ik zeg van, nou, dit is Wilco en hij uh, is vervelend. Dus hij uh, speelt in zijn hart en zo. Maar ja, maar dat, uh, zo wordt het altijd in films gedaan. Maar het schijnt wel wat uh, gematiger te zijn. Echt? Echt? Ja. Ik dacht dat het echt zo was. Ja. Dus het is echt een beetje... Nee, dit is een slechte oh. kans. Ze zijn een beetje verenigd met andere godsdiensten ook, geloof ik. Dus, Oké. Okay. Uh, in uh, uh, 1983, jij wilde het oh, doen zeker? Ja. 1983? Ja. Space Shuttle? Ja, die... Uh, we, Shuttle. Werd de Space Shuttle gelanceerd voor het eerst. Vanaf Cape uh, Carnival. Cape Carnival. 3 like minus 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. We hebben engine start, 2, 1, 0. We hebben ignition en we hebben lift. 32 minuten na de hour en de shuttle heeft de tower En die beelden erbij zijn ook echt heel grappig om even te zien. Roger Houston uh. het Oké, okay, de Space Shuttle ging de ruimte in 1983. Ja, en op 21 juni 2004 maakten ze de ja, laatste vlucht. Oh. En dan mochten ze niet meer vliegen. Omdat ze neer waren gestort en al die. Uh... Hij was oud geworden. was toch? Ja, hij is nu volgens mij te bezichtigen ergens. Uh, degene die vandaag jarig zijn is... Zijn er heel veel jarig, want ik sowieso net al zag... Want dat hebben jullie vast gemist. René van der Gijp is vandaag jarig. Oh ja. Maar die is gewoon net zo oud als ik. Echt waar? Ja. Is die, nou, dat klopt ook wel. Hij is 54 of zo. Ja, nou ja hij is niet 54. Maar, maar ik vond, ik, ja, ik weet het. Ik ben een vreemde man. Ik wil eigenlijk niet van hetzelfde jaar zijn. <zeges> en Ja. Muddy Waters. Muddy Waters. Amerikaans blueszanger. Ja, ja, daar gaan we met z'n allen. Hartstikke idee. Nou, we Ja, dat was lang geleden hoor. Hij is al overleden. Ja, dat klopt. In 83. Oh, en dit deuntje bleef maar in je hoofd hangen, maar dat gaat maar door ook, hè? Ik wilde meer eerst wel gaan draaien. Maar ik denk, ja dat, dat moet mijn luisteraars niet aandoen. Want het is ah, elke keer hetzelfde. Dat het is het wel. Het is, het, het, ja, dat is wel echt jazz. Ja, het is echt jazz. Nee, blues is het meer. Het is meer blues. Blues. Uh, degene die ook jarig zijn. Marcus, had jij nog iemand die dat, dat je dacht van nou? Uh, nee. nee. Heb, uh, Anthony Perkins. In 1932. Hij is helaas overleden al. Maar die goede man is maar 60 jaar oud geworden. Ja. Maar wat heeft hij leven gehad, hè? apart hè? Hij speelde natuurlijk ook in verschillende rollen... maar het bekendste werd hij toch wel als uh, de man uit uh, de Psycho. Ja. Heet, uh, Norman Bates. Oh, ja. Dat zachte man, maar dat ondertussen... dan zeg maar, s'nachts kwam hij dan je badkamer in. En dan... En, ja, hoe ging dat ook alweer? Ja, eens even kijken, hoe ging de scène? Daar ging de douche aan. Ik vond je lekker te douchen. Als vrouw zijn dan natuurlijk. En dan ging het gordijndoek opzij. En ik heb de scène nog eens een paar keer zitten kijken. Ik heb geen één keer een steekwond gezien... Geen één keer bloed. Het was ook zwart-wit, dus dat was moeilijk in de schatten of het bloed was. En uiteindelijk heeft Norman Bates proberen zeg maar los te komen van die rol. Is nooit echt gelukt. En uiteindelijk heeft hij de rol maar omarmd. En ja. hebben ze Psycho 2, 3, 4 ja. gemaakt. En tijdens de opname van uh, 3 is hij waarschijnlijk besmet geraakt met uh, het AIDS-virus. Ja, dat wist hij zelf niet. En uiteindelijk moest hij in een blad lezen, de National Esquire, dat hij uh, AIDS had. Uh, ja. Want ze hadden namelijk een bloedmonster van hem weten te bemachtigen. En dat hebben ze onderzocht. Ja. En toen hoorde hij uit een blad dat hij ook oh, heeft AIDS... En toen het ging hij dood. Ja, door een, aan een door aids veroorzaakte longontsteking. Maar ik vind het wel heel vreemd. Want ik had niet het idee dat hij gay was. Zo, hij was gewoon getrouwd. Ja, hij was getrouwd. Was. Ja. En dan uh, ze, heeft hij misschien een verkeerde uh, bloedtransfusie gehad. Of ja. zo, hè? Dat hoor je wel, wel vaker. In de jaren 90 begon het natuurlijk dit een beetje. want ja. Om aids een beetje op te komen. En het was natuurlijk ook eerst in het begin wel een homoziekte. Maar later ja, kon iedereen het gewoon krijgen. Het mag wel dat zijn vrouw. Weet zijn vrouw ook weer? Bert. Oh, uh, ja, ik ook. Bekende fotografen. Die is uiteindelijk overleden op 11 september 2001. Is het bekende, dat is een bekende datum. Ja klopt, die zat in een van die vliegtuigen. Ja, Een van die vliegtuigen maar die er geen taal is Maar dat heeft gelukkig niet meegemaakt. En er schijnen allerlei biografieën ook geschreven al te zijn. Oké. Okay. A haunted life. Ja, dat is ook wel echt natuurlijk. Interessante persoonlijkheid sowieso. Ja, zeker weten. Zeker weten. Marcus? Ja, 1965. Robert ik kan het nooit Dobber uitspreken. Robert Down Jr. ik yep. kan hem nooit uitspreken. <laughs> ja, bekend van films als Iron Man, um, Sherlock Holmes. Oh ja. Uh, nou ja, het is voor velen is het een... Uh, ja, hij heeft heel veel fans. Het ja. is echt een uh, aparte... Uh, uh, persoonlijkheid. Hij speelt echt altijd een beetje een apart typetje. Maar hij uh, is echt een goede acteur. Ik ben ook wel fan. Ja, grappig. Hij heeft echt uh, ontzettend veel problemen gehad met drugs en drank. En hij kon er heel openlijk over praten. Ik pas al zag ik hem in een televisieprogramma. Daar kan hij zelf een beetje grapjes over maken. Het is voor mij nou echt een, uh, een re redelijk druk persoonlijkheidje die, die wel leuk is. Verder, degene die ook vandaag jarig is, Gary Moore. Althans, hij leeft niet meer. Dit was natuurlijk ook zijn bekende plaat. Ja, oh, heerlijk. Oh, Ja, drama gewoon. En wat was er nog meer? Were waren er nog meer mensen hier? Ja? ja, Bob McDill. Maar ik weet niet of jij dat uh, hebt begrepen. Maar het was een man die schreef country uh, western. En uh, hij heeft dus gewoon uh, echt enorm uh, veel liedjes gemaakt. En hij was geïnspireerd van uh, The Good Year of the Roses. En uh, dat had hij, uh, had hij samen met Don Williams. Dus ook een uh, bekende country zanger geweest. Echt wel bekend. En uh, er zijn dus echt enorm veel uh, nummers van hem... Die zijn dus door bekende artiesten op plaat uitgebracht. En Another Place and Another Time had hij geschreven en Why Don't You Spend the Night en Amanda en I Believe in You. Nou, ja, dat zijn allemaal weet je, het zijn uh, allemaal uh, geëikte country western liedjes. Maar daar moet je van houden. Het is een ding wat zeker is. Ja, 1971. Najib Amhali. Oh, oh ja, natuurlijk. Ook jarig vandaag. Oh leuk, leuk. Ah, grappig. En, en nou, uh, daar hadden we het net over. De deze Amerikaanse acteur. Ja. Craig T. Nelson. Maar ken je heel ook alweer van? Ja, van de, de Proposals speelde hij mee. En Poltergeist. Bo ja, en Born on the 4th of July. Was hij in oh, de marine? Ja, Poltergeist vond ik wel grappig. Dat is een, een horrorfilm met ook wel een ja. beetje humor ja, erin. Grappig was hij wel. Ja, het is echt wel heel, heel grappig. Van biefstukken die dan over de, over de Aarrechten kruipen. Ja, die was het ook de de de, die film dat je op zeg maar, een bepaalde uh, punt in de, in de kamer verdween. Je en dan kwam je ergens anders in een slaapkamer ja. uit of zo. zo ja, is ja, het ja, ja. Apart, dat is heel apart. Hij speelde dus... ook een Private Benjamin. Oké. Okay. Nou, uh, verder is degene die overleden is in 2010 is Sugar Lee Hooper. Ja. ja hoor, daar gaan we. Ah, feestvrouw altijd geweest hoor. Goed, zover. Oh. Uh, ja. Ik ging net lekker los. Ja, ging net los. Ah, ja. Goed, tot zover de ja. overzichten wat gebeurde op 4 april door die jaren. Hey, tijd voor muziek op die zender. Bandje, wat ik nog niet ken, maar dat is nu veranderd. Je hebt Julian K. En, nee, het is Julian Kay, dat oh. klopt. Uh, Californië Touare. Ja, leuk dit uh, nieuw beentje voor mij trouwens. Je hebt Rayland K, maar dit is Julian K. En het heet California Noir. Ja, zeker. Ik zit even te kijken naar de Facebookpagina van Toepaklijst. En ik zie dat er, dat er een hele nieuwe weg is in Zandvoort. Op de Hoge Weg. Mooi ziet het ziet er echt mooi uit. gewoon. Echt ja, helemaal ja, weer strak ik, gewoon. Ik ga er straks even een rondje overheen rijden. Ja, ik ga er straks Op de motor of niet? Nee, ik ga straks <coughs> een uh, stuk motor rijden. Dus het is een Het Is de oh, moeite ja. waard geweest dat Zandvoort toch een paar. Nou, hoe lang hebben jullie in de puin gezeten hier? Nou, maand of drie. Maand of drie. Dat is echt de moeite waard geweest. Mocht je nog niet gekeken hebt, kom in naar Zandvoort, joh. Er is al een content ja. open, Ook kan je lekker uitwaaien op het strand. Zeg een aanradert, joh. Ja, zo, ik ja. heb ook mijn geld weer verdiend voor Zandvoort. The Road to Perdition. We gaan... Uh, en op onze Facebook-pagina ook, uh, mocht je nou echt denken van... nou, wij moeten die herten te lijf gaan. Drink even goed na, als je... Zeg, als je het filmpje hebt gezien, de dan denk je even twee keer naar zo'n hertenlijf te gaan met een geweer. Want hier wordt een jager echt aangevallen door een hert. Ja. Dat ziet er echt heel grappig uit ook van. Ja. Het is echt dus heel je gaat zomaar helemaal in elkaar gemapt worden. Hij wordt ook echt in elkaar gemept. Hoor. Ja. Want die poten worden op hem geslagen en zoiets. Ja, en, en dan hebben we er boven een artikel geplaatst van de gemeente Zandvoort. Van de Damherten en hoe nu verder. En daar staat dus ook van dat er twee mensen uit Zandvoort van plan zijn om de herten naar de duinen te begeleiden. Al oh, wat netjes. En uh, de, gemeente, de, de, de, de gemeente stelt het initiatief er zeker op prijs. Maar uh, ze vinden wel dat herten kunnen onverhoedse bewegingen maken. die dat schade nee. en verwondingen kunnen leiden. Dat zien we, ja. Zullen dus, we uh, zullen, is dat grappig. Dus we krijgen nu hertenhoeders. He, ja, geen, ja. Uh, ja, geen uh, schaaphoeders ja. maar het Leuk, hè? Het ja. Moet, ja, er moet wel iets mee gedaan worden. Het is natuurlijk wel heel bijzonder geworden dat er in een dorp allemaal herten rondlopen. Ja, misschien kunnen we er een attractie van maken. Ja, dat, dat, dat jij daarmee komt. Dat is meer iets voor je landen. <lacht> niet wil over een attractie, maken. het leven is geen attractie. Hey. Jawel, jawel. Nee, jawel. niet. Ja, Andere dingen die ons ja, bezighouden met zijn? een attractie kun je geld Genoeg. verdienen. Genoeg. Marcus, wat jij? Ja, ik... Uh, je, je kent het zelf, van die mensen die dan een um, je of ze even een foto van je willen maken. Ja. En dat uh, duurt lang. En dat uh, duurt lang. Want ze snappen niet hoe dus, dus het werkt. Dan is het scherpje weer uh, weg, ja. weet ja, je ja, wel. Precies. Ja, precies. Ja. Nou, nu heeft de fotograaf uh, Jonathan Kietz... Die wil de langzaamste foto ooit maken. Oké. Okay. En uh, hij heeft een uh, camera. Ja? Een speciale ja, een soort kunstwerk heeft hij gemaakt. Midden ja? in de... Uh, uh, yeah. Moeilijke naam. Ja, in de stad... Tempe in ja? Arizona, in Amerika. Ja? Dat is toch hè? Uh, Tempe? <laughs> ja, ook. Ja? Okay. Maar der, uh, die staat midden op een plein. Ja? En die, uh, die camera heeft een sluitertijd van duizend jaar. Hey? Oh, dat is wel een heel ja. erg foto. Oh, dit is. Dit is uh, wat zit er voor een grap? 1 april grap, zei nee, ik. Nee, nee, het is geen 1 april grap. Nee? Hij, heeft er, uh, hij wilde uh, het eindresultaat zo pas in uh, 3015. Uh, Voorzichtigbaar zijn. Maar dan, is dat, al die mensen die lopen, die, die, die zie je niet. Je ziet dus alleen de gebouwen. Ja. En waarschijnlijk de gebouwen die verbouwd zijn, die. Ja. die zie je ook langzaam. Nou ja, ja, ik weet, want je, je, je kan bijvoorbeeld de tijd van een sluiten van een dag. Ja. Maar ja, ik zou het dan toch weer als film of zo doen. Dat je zo met de grote sluittijd. Duizend jaar, hè? Maar je, ja. hebt, je hebt toch ook dat, dat pekdruppel-experiment? Uh, uh, oh, ja, dat vind, dat vind ik, ik onlogisch on oh, wel. Dat je het vloeien dan. van het stuk pek ja. meet ja. over, over vele jaren. Dat is echt ja. zo'n vreselijk iets. Er schijnt ook een camera op geplaatst te zijn. Ja, daar kun je, daar kun je voor mij is het een livestream die je kan volgen. Maar goed, ja. even over op op de ja. foto. Wat wil je daarmee aantonen? Uh, nou ja, niks. Het is niks? gewoon een kunstproject. En het is gewoon een kunstproject natuurlijk. En, is en hij een zal, voor zal, zal, zal, zal, zal, zal het zelf niet meemaken en zijn kleinkinderen ook niet. En zijn overkleinkinderen ook niet. En zo aan. Oh. Duizend jaar. Duizend jaar is er een foto gemaakt. Nou, mm. het is altijd wel weer leuk. Je was er ook weer een fotograaf die heeft elke of elke dag op een bepaald tijdstip een foto gemaakt van de zonsondergang. En sommige zonsondergangen zijn gewoon, sommige foto's zijn gewoon ook zwart. En sommige zijn dan wel mooi. Of er zit een, net een meeuw zit er voor de camera. Al die foto's zijn gepubliceerd in een boek. Dus dat okay. is ook iets apart. En dat is, ja, hij weet zelf al die foto's te benoemen. Ja, dat is die dag en dat is die dag. Dat uh, vind apart. ik ook altijd zo leuk voor mensen die dan hun kind helemaal fotograferen. Ja, en oh, later Dat je echt zo dat kind ziet groeien. Ja, ja, leuk is dat. Dat is, is, wel is zo wel. leuk. Ja. Ik had zo'n project ook bedacht voor mijn kinderen. Ik denk, ik ga ze elke maand dezelfde vier vragen stellen. En toen hebben we daar lang over gevergaderd met de twee, ik met mijn vrouw, en we konden niet tot vier of vijf essentiële vragen van het leven komen. Dus het project is in de prullenbak gegaan. Oh, zonde, hè? Nou, je kan uh, elke, elk jaar. Nee, elke, elke maand, elke... Ja, dat zeggen ze. Heb je hem weer met die vragen? Eén keer ja, per jaar. Je neemt één memory stick, die doe je in je kamer vast standpunt, je gaat zitten, je, vraagt die, je stelt die vier vragen ja. en je gaat door. Dus uiteindelijk als je die memory stick over, weet ik wel tien jaar bekijk, krijg je dus gewoon al elke keer dezelfde vragen en dan zie je dat langzaam veranderen. En zie je ook dat leuk, het namelijk? De kwaliteit van de film. Ja, ja, ja, is... nee, het blijft dezelfde memory stick natuurlijk, misschien moet je even het overstappen op weer nog kleiner iets. Oh, je maar... kan er wel vragen van, uh, wat, uh, wat is je favoriete uh, gebeurtenis van het afgelopen jaar? Ik bedoel, dat soort dingen? Dat is wel ben ja, je trots op? Wat heb je gedaan? Uh, ja. Wat heb je indruk gemaakt? Nou, dat soort vragen je kan, het allemaal. Nog, je kan het toch gewoon weer in het leven roepen. Ja, maar joh, ze zijn bijna het huis uit. Nou, tien oh, en elf. <laughs> Ga je het huis, hè? Oh. Oké, okay, ik sla een beetje door. Goed, nee, wie uit, pak het krijg weer krijgt je op. het huis niet uit, hoor. Nee, dat nee. is waar. Nee. Oh, kijk, daar staat er eentje, hè. <laughs> Blacking in and out in a strange flat in East London. Somebody I don't really know just gave me something to help settle me down... ...and to stop me from always thinking about you.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 door fantastisch Frank turner en recovery. Probeer te herzellen. als een wilde dag gisteren. Gisteren natuurlijk het Leidens. Het van Jezus. Nee, dat was donderdag. Dat was het donderdag. Het witte donderdag. Niet erheen er te komen, zeg. Ja. Nee, het. En Wat was er die, die hele grote donkere vrouw aan het doen? Was die ook aan het zien? het was, ja, ze dan was, dan? Ze, ze was wel vrij breed, ja. Ja, ze was niet alleen breed, maar echt heel veel mensen zijn overheen gevallen. Ik heb een beetje blok zitten lezen Mensen waren niet echt heel positief over haar. Heeft ze nee, een ritme gevoel? Oh. En wat zingt ze, ze nou in het Nederlands? Ik kan er niet verstaan. Nou, echt. Respect dat je nog over staat. Want er waren echt heel veel mensen die vonden het waardeloos gewoon haar optreden. Er zat echt die van Koningsbrugge, die heeft de passion gewoon gered. Wie die heeft het gehad? Van Koningsbrugge, weet je wel. Ja, hij was goed, Hij was echt goed. Dat heb ja, ik super vond, gezien. Ik vond die, uh, Jim de Grote ook erg goed. Dat is de zoon van Boudewijn, weet je Ja, ik, zijn acteerwerk nou niet echt heel, heel, heel erg interessant. Maar hij allemaal. zong wel erg goed voor zichzelf. Ja, en, en, voor de rest, uh, even naar de Film voort en niet zo ver weg. Het gaat om het verhaal van Jezus. Je mag best een beetje inzoomen. Hoe al die mensen niet te zien? Dat is allemaal bijzaak. Ja, ik ja, heb ja. hem er een beetje gaan irriteren. Ja, goed. nee, maar dan krijg je... Kijk, je moet, je moet laten zien dat zoveel mensen willen naar die stad komen uh, ja, dat is waar, maar dat is dan reclamespotten. Maar het gaat over het verhaal van Jezus. En laat je niet afleiden door al die mensen, want die mensen staan alleen maar te kijken. Leuk hoor dat ze dan kijken, maar. Wie is Jezus? Moet je mij niet? Wie is huh? Jezus? Ja, nou kijk, nou. Nou, zeg. <laughs> Dat, hij dat kan je bijna doen. niet maken gewoon. De heeft het een hele weg afgelegd. Heel veel mensen kijken nu, ook miljoenen mensen kijken. Dus het verhaal van Jezus wordt steeds meer bekend. Ja, nou, dat is, Moet ik uh, daar blij mee zijn? Verkeerd. Nou ja, ik vraag me af oh. of we ook een keer de passion kunnen doen met Boeddha. Dat is uh, ook wel heel, heel interessant. Dat ja. zou nog wel eens kunnen trouwens. Ja, maar ja, Boeddha, er zijn zie, ook wel films over hoor. Korte films en zo. Dus, uh... zetten, we, zetten we een drankteentje erbij, verdienen we wat geld. Ik zeg, uh, ja, leuke attractie. Kunnen we ook met, uh, uh, met de islamitische geloof niet iets doen? Ja, ook. Ja, Dat het ja. een beetje een positieve dag is. Ja, uh, Ja, een combi maken. Ja, ik ben voor. Goed, oh, is het is uh, tijd voor de uh, Zandvoortse berichten. We zijn echt helemaal van het padje. We zijn allemaal gek geworden geloof. Ja. Wat, oh, berichten, wat speelt er allemaal? En wat is er, wat, wat, wat, kunnen we, kunnen we nog iets doen van het weekend hier? Uh, ja, uh, ja? Zeg jij dit maar. Ja. Ja, jij zegt ja? Uh, ja. Ja, ik had hem er maar... okay. Nou, ik kan je er gewoon vertellen. Laat ik. ik pak het gewoon even helemaal van jullie af. Ja, DJ Romando is tien jaar bij Escape Amsterdam. Is hier al plaatjes te draaien. En uh, dat, vandaag wordt het gevierd met een jubileumfeest in de Escape. En dat doen een aantal bevriende DJ's ook al mee. Onder andere uh, uh, Mark uh, Benjamin en Carita La Nita. Dat zeg me allemaal niet. Maar goed, hij is uh, 25 jaar geleden, 24 jaar geleden begonnen in Zandvoort. Weet je nou waar hij precies begonnen is? Dan kan je meedoen aan een prijsvraag. En dan kan je dus kaarten krijgen om naar de escape toe te gaan. Oh, en, ik dacht uh, dat je het nu ging zeggen. Uh, nee, ik ga het niet zeggen. Ik ga het niet verklappen. Niet verder vertellen. Nee, niet waar hij begonnen is. Dat ga ik niet zeggen. Hey, volgend jaar is hij 25 jaar in het vak... En dan komt er weer een feestje natuurlijk. Maar als jij nu weet waar uh, DJ Ramondo uh, begonnen is, hier in Zandvoort, dan kan je het aan een kaarten krijgen om vanavond daar nog naartoe toe te gaan. Want als okay. ik denk dat er nog kaarten beschikbaar zijn. Dat dus nou, was echt weer zo'n Zandvoort, die is ontzettend die is doorgebroken. Ah, oh, weer een. Ja. ja uh, Net zoals wij. Oh, wacht. Uh, <laughs> Oh, wacht. Ja, ja, afgelopen, uh, ja, Het was natuurlijk onwijs aan het stormen van de week. En dinsdagavond uh, werd de brandweer gealarmeerd uh, rond een uur of zeven. Dat het dak van het dolfinarium los aan het laten was. Uh, ja, nou, ja, Ze hebben het uiteindelijk... Uh, ja, de platen waaiden alle kanten op. En uh, de brandweer en de politie die hebben het uiteindelijk uh, wel weten op te lossen, gelukkig. Ja. Goed, ik heb een bericht van de gemeente Zandvoort. Ik vind het wel grappig. Want ja, je hebt altijd bij Rotterdam, had je toch de F-site? Maar nou blijkt dus dat vak F van de Algemene Begraafplaats... Oh. <laughs> daar, uh, oh, dat ligt ten noorden van de spoorlijn, hè, die hele Begraafplaats. Die ligt ingeklemd tussen de Valendweg en de Linéestraat. Maar de onderhoudskosten zijn pittig hoog geworden. En ze hadden zich gedacht, hoe gaan we die kosten terugdringen? Nou, de F-site, oftewel vak F, daar wordt alleen nog maar een klein onderhoud gedaan. En er wordt geen groot onderhoud meer gedaan. Maar het is dus wel zo, er liggen nog 103 graven... Maar het is dus zo dat als de mensen die denken van... god, we vinden dat het te weinig wordt onderhouden... dan mag er een herbegraving plaatsvinden op kosten van de gemeente... naar een plek op, uh, waar het beter onderhouden wordt. Want de mensen hebben wel voor het onderhoud betaald. Maar het is dus gewoon zo dat de mensen tegenwoordig... we hebben het gewoon in voor te weinig uh, uh, uh, mensen die begraven worden... Ja? Nee Waardoor de begraafplaats... Ja, ook dat. Ja? En de begraafplaats is dusdanig groot... dat de meeste mensen willen dan eigenlijk op vrijgekomen plekken... in het, in het drukke gedeelte liggen. Want die denken, het is wel gezellig. Misschien, <lacht> ik weet het niet. <laughs> maar, uh, maar ja, het scheelt, het scheelt de gemeente. De laatste twee jaar hè, heeft de gemeente 50.000 euro kunnen besparen. Oh. Dus uh, dat is natuurlijk wel heel uh, prettig. Dus ja. uh, nou ja, ja. Ik vind dat, vond het wel interessant bericht. Ja, zeker. interessant erover praten. 30, 30 jaar over. inzet voor zijn promotie voor fotowerk is uh, deze man uh, Dirk van der Spek beloond. Met een uh, lintje, een onderscheiding: in de Orde van de Oranje Nassau. Hij heeft zich vooral ingezet voor de uh, amateur- en professionele fotografie fotografiemarkt. Met Focus, het blad. Uh, hij heeft dat toen uh, overgenomen en uiteindelijk is hij heeft hij het veel populairder gemaakt. En ik kan me ook herinneren dat ik in die periode, dat is nou ook wel iets van 20 jaar geleden... dat ik fanatiek fotograferen was, dat ik ook focus vaak uh, wel kocht om wat ideetjes op te doen. En uh, technieken uit te proberen. Uh, iets anders is nog... Ja? Hebben ja, ja dinsdag, uh, dinsdagmiddag zijn er drie mannen aangehouden... op uh, verdenking van uh, mishandeling van een 22-jarige man uit Zandvoort. De man is uh, om onbekende redenen mishandeld uh, in een woning aan... Uh, het kerkplein. Oh! Uh, hij is in die, uh, met diverse wondingen aan het lichaam naar uh, het ziekenhuis overgebracht. En uh, de verdachten zijn uh, twee mannen van uh, 21 jaar uit Hoofddorp. en een zandvoorter van 22 jaar. Uh, uh, oh nee, sorry. Een 22-jarige vrouw uit Haarlem. Huh? Uh, wacht even. Uh, maar nu. Wat? Is het is er er een helder op De verdachten zijn twee mannen van 21 uit Hoofddorp. Ja? Oh, twee mannen van 21 uit Hoofddorp en een, uh, een Zandvoort en een 22-jarige vrouw uit Haarlem. Oh, Oké. Okay. Hij is een beetje ingewikkeld. Ja, kus. Nou ja, de politie heeft uh, onderzoek uh, uh, gedaan en uh, ja, mis, mishandeling. Uh, ja, de, ze vragen naar getuigen. Oké. Okay, Als je wat hebt gezien. Welke uh, dag was dat? Bellen. Uh, afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag. Uh, meld het even. Nou, groot nieuws natuurlijk. De Hazes-film is in première gegaan. Ook hier in Zandvoort. Iedereen kwam naar naartoe. Het was leuk omgeven. Uh, leuk zwitje hebben ze neergezet. Uh, echt een happening met bier, knakworsten en nog veel meer. Heel veel vrouwen kwamen erop af. En uh, wat, sorry? Sowieso bier. Ja, sowieso bier. Dat hoort erbij. En vandaag nog een heel stuk in de klitkant van Nederland over een ex-lijfwacht van uh, André Haas. Die zegt van. Ja, die Rachel heeft het weer mooi voor elkaar. Het is weer lekker mooi dramatisch haar verhaal. Maar bijvoorbeeld de vorige vrouw van. Uh, uh, uh, André Hazes. Die wordt niet eens genoemd. Die hè? wordt niet eens genoemd. Die bestaat niet. Die bestaat gewoon niet in het verhaal. Die zelf ook heel veel goede dingen voor André heeft gedaan. En ook de twee eerste kinderen van André, die zijn ook totaal helemaal niet in het verhaal. Maar die te, kinderen, te die twee eerste kinderen van ja? André, die zijn wel erfgenaam ook van André. Ja, is dat wel zo? Natuurlijk. Ja, ja, dat dus weet ik niet hoe dus, ik dat is. Uh, waarschijnlijk het moet het dus zo zijn dat uh, zij misschien de helft krijgt van zijn vermogen. Ja. Of, uh, en, en, die, en die vier kinderen die hebben gewoon re recht op uh, een kinddeel. Maar ik heb gehoord dat die, uh, Melvin, zijn eerste kind, dat hij helemaal afstand heeft genomen ook van zijn naam, die zegt toen zo ontzettend slecht. Uh, nou, ja, behandeld, maar goed, zo slecht contact is geweest na de scheiding, dat die zegt, nou, ik wil niks meer met André te maken hebben. Dus er is nog een heel ander verhaal, maar Rachel heeft er wel een mooie film van gemaakt. Ik vind dat Melvin daar wel eens een mooi boek over mag schrijven. Er nou, is, is al een goed boek geschreven door die lijfwacht, en die laat toch een heel andere kant zien van uh, de Haastesfamilie. familie. Oh, denkt van, ja, kijk, nou, die oh. willen we nou lezen, want ja. ik ben een beetje uh, ik ben klaar echt, mee. Oh, man, die heel ja. Maar we waren bezig André. met Zandvoort Nieuws, ik ja, wil ik, nog even vertellen dat ja? deze weekend... Zijn de Paasraces in Zandvoort? Okay. Dus dat gaat echt mega druk worden. Er staat ik een enorm groot artikel achter in de krant. En uh, het is echt een soort opening van het seizoen, lijkt het wel. En uh, het leuke was, wat ik wel vond dat er nog stond, dat onze. Uh, uh, God, daar ben ik zijn naam even kwijt. <laughs> dan kom jou, bij jou nooit voor? Nee, nee, nee bijna nooit. Hè. Nee. Maar uh, dat, uh, dat die uh, een uh, grote. Uh, hoe heet die nou? Bleekemolen, heet hij hier? Ja, Sebastian Blekemolen. En die start dus dit weekend in de Clio Cup Benelux. En die heeft vorige week dus ook nog meegenomen met circuitrun. Dat vond ik dan wel een leuk nieuwsje. Nee, dat ja, ik denk van houdt nou. Hij gewoon van het circuit. Ja, nou, nee, maar hij vindt het ook. Uh, hij heeft geen problemen gehad met zijn gezondheid in 2006. En toen begon hij met rennen. En nu is hij er helemaal door gegrepen. Maar hij is een Harnams coureur Hij komt niet uit Zandvoort zelf. Maar hij race hier enorm veel. Nou goed, ik pak de auto en we gaan weer door met het muziek, dames en heren. Zo ja. weer het nieuws uitzonderd. Nou, kom, we nemen even lekker een drankje. Ja. En dan uh, mag nu mijn nieuw keuze gedraaid worden. En dat is Raise Your Glass. Echt toepasselijk. Dat heb ik gisteren gedaan. Oh, heerlijk. Goeie vrijdag. Pink.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 Marcus trekt net zijn schoen uit. Dat is even schrikken. Ratio class van pink, de Jolande keuze. Deze week kwart voor tien. Nou, Fijne toestel op aanstaan. Het is dus op de dag dat uh, Anthony Perkins jarig zou zijn geweest. Maar hij is helaas overleden aan AIDS. En hij was geen homoseksueel net. Duidelijk was in de jaren 90, uh, 92 is overleden. En, uh, nou goed, het maf is wel het hele verhaal. Het heeft me wel gehouden vooral. Omdat, Stel ik het nog een keer namelijk. Omdat zijn vrouw namelijk in een van die vluchten zat... die 11 september de Twin Towers binnenkwam. Dus dat is wel uh, maf. Dat hangt allemaal een beetje aan elkaar. Dus wat namelijk ook op deze datum... 4 april werd de Twin Towers geopend. Dus dat is... Hè? Ja. Het hangt allemaal samen met leven. Is geen toeval. Bestaat gewoon niet. Goed. Toepaklijst op draaien. andere dingen die ons bezig zijn. Uh, oh, ik kijk even naar Marcus. Die heeft zich ge kom gebogen over een, uh, over een laptop. Vertel eens. Ja, uh, er is weer een lek gevonden in de OV-chipkaart. Ja. Oh, jeetje. Dus uh, ja, ja, dat, dat uh, meldt het uh, Tech Journal Brando. Die uh, um, ja, ze hebben getest en het schijnt dat je, dat je hem toch wat makkelijker weer kan vervalsen. Ja. Nou moet ik eerlijk zeggen, toen ik, uh, ik heb daar ook een beetje mee geëxperimenteerd in ja. het verleden. Toen hij net uit was, toen hebben wij ook wat goedkope kaarten gehaald. En het is heel simpel, want ja. je kan gewoon met een softwarepakketje en, en zo'n kaartlezer. Die kaartlezers, die worden in heel veel dingen gebruikt, dus die kun je gewoon kopen. Die worden ook in kassensystemen en zo gebruikt. Ja. En dan kun je gewoon zelf, ah, ik zet er even 100 euro op. Nu heb ik gewoon 100 euro erop van. Gratis met de trein. Alleen ja, het probleem is wel dat je chipkaart wordt geblokkeerd daarna. Want ze, ze zien van hé, hey, er klopt daar iets niet in het keer, dus ze kunnen er achter komen. Dus het is niet heel... Uh... Oh, je hebt, er wel, je hebt er wel tijd in gestoken, zie ik. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay, dus... Ja, als ze met dat soort belachelijke systemen gaan, dan moet je er tegen Ja, protesteren! Ik ben gek geworden, zeg. Maar ja, er zit dus weer een lek in. Uh... Ja, nou, uh, doe je voordeel ermee. Misschien kan je er nog iets uitslaan. Want ja, het, op, uh, ja. het gaat om ongeveer om 30 valse kaarten per, uh, per maand. Dus Dat is ja, veel. Zwart, zwart rijden helpen ze er dus toch niet helemaal mee. Nee, zeker niet. Goed. Ik had ook een grappig bericht over ja? 1 april. Want er was dus een meneer en die had dus... Uh, ben, ik nou, ben ik nou het bericht kwijt... Ja, dit is wel heel erg. Nee, nee doe ik maar een ander. Nee, dit ging dus eigenlijk over een man. Die had uh, 450 miljoen dollar had gewonnen. Ja. Maar dat, dat was wel in februari. Maar hij, hij, hij ging het pas op 1 april ophalen. En uh, toen uh, vertelde hij dat tegen zijn familie. En niemand geloofde het. Dat is gewoon prettig. Maar het bericht ben ik even kwijt. Maar het, het is wel uh, de... De, de strekking van het verhaal. Maar ik, de, ik heb een ander bericht. Want dat is eigenlijk wel, ook wel heel leuk. Ja. Dat is een mevrouw. Die was aan het eten in een restaurant. Mevrouw Tony Elliott. En die zat dus in een restaurant in Franklin. Dat ligt in Amerika. En uh, op een gegeven moment dacht ze dat ze de tand brak. En de waarschuwde de ober? Van uh, ja, er zit wat in mijn eten. En vervolgens halen ze allemaal parels uit de mond. En de He? hele tafel begon te lachen. En daarna prikten ze in oester. En ontdekten nog tientallen oh. andere parels. En van wie zijn die dan? Ja, dat is precies... En het uh, is de eerste keer gewoon dat iemand er vijftig heeft gevonden. Het restaurantpersoneel heeft de parels schoongemaakt. Heeft ze meegegeven in een beker. Want het was haar oester, dus het zijn ook haar parels. Het is nog niet duidelijk hoeveel wat de parels Wat vind ik nou in jouw mee. oester? He? Ja, ja, heb je daar wel eens een pareltje gevonden? Dat nee, is het, ja. meestal niet. Meestal maar het is dus wel, wel heel apart dat er gewoon in één oester zoveel parels kunnen zitten. Ja. Oh, wat zou je dan, dat je denkt als kok. God, ik ja. maak ze altijd dat Maar open. het leuke is gewoon, je kan de, van die parels uit die oester kan je dan gewoon één parelsnoer maken... En het uh, is dan wel heel bijzonder. Ik denk dat hij alleen nog vanwege dat feit al veel meer waard is. Ja, hè? Denk ik. En foto's erbij plakken. Geweldig. Dit ik vind is het echt, wel leuk. Echt een leuk bericht. Gewoon. Ja. Goed, Dead Cap for Curie heeft een nieuwe cd uit. altijd even zoeken wat nou echt een beetje gangbaar is op het cd'tje. En ik vond dit wel een leuk radioplaatje. Deadcap for Curie dus en het heet The Ghost of Beverly Drive. 18 uur. Nieuwe single. Nieuwe cd helemaal trouwens van Dead Cat for Cutie. Ik zit even te denken wat we nou hadden, maar ik kan me dus gewoon niet terughalen. Het is een beetje, uh, vaak een beetje radio-onvriendelijke muziek. Maar dit is wel de gangbaarste rukje op de cd. The Ghost of Beverly Drive. een leuke cd zijn er momenteel. Ook de laatste cd van Dolan Gelker. Ik wil te pruimen. Ik zie ook trouwens dat de nieuwe cd van Toto ook wel aardig gaat. Dus kijk even op internet. Of gewoon op iTunes, weet je wel. Koop die muziek nou toch gewoon eens een keer... Probeer die, ja, die, die artiesten gewoon wel een beetje financieel te steunen in plaats van. Maar nou, ik het ook gratis downloaden. Ja, maar ja, moet eens kijken wat ze voor hun concerten vragen. Dus, uh... Ja, dat moet wel. Ja, ja de muziek is, is gratis. Dus concerten moeten ze een beetje geld mee vindt, krijgen natuurlijk. Ja. Nou, over geld gesproken natuurlijk. Ja, precies. Het is een beetje het laatste weekend dat er nog voor 6% geklust kan worden. Echt waar? Ja, daarna wordt straks, is het straks... Straks is het gewoon weer hoeveel procent? 20% hè? Ja. Voor de aannemers gewoon. Dus heel veel aannemers zitten helemaal vol. Ik ben blij dat ik ook heel veel klussen al gedaan heb. Ja, maar het schijnt ook zo dat de BTW voor dat recreatiesector gaat verhoogd worden. Ook ja, campingen. Ja, die moeten ook meer ja. gaan betalen, mensen daar. Ja. Dus dat is ook echt uh, verontrustend. Maar ja, er moet geld binnengehakt worden. Want we moeten de wereld redden. Er ja. moeten uh, weer extra straaljes worden aanget aangetrokken. Ik over zo. ja, zolang het niet op de levensmiddelen is en op de, dran de dronken, oh, veel veel het drank. De dranken is het ook maar 6 procent, hè? Ja, het is ook, dus ja. een keer veel een Plus alle andere uh, accijnsen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En de kleding, het prijs van kleding gaat, hippe kleding gaat ook omhoog ik, Want dat zit er aan dollar gekoppeld. En de dollar is ook weer flink aan het stijgen. Ja, dat is waar. Ja. Dus de mensen die dollars hebben ingekocht, hartstikke idee. Ja, ik wauw, want ik koop best wel veel uit China. Ja? ja die handel is wat minder interessant geworden. Oké. Okay. Oh. Nou, Maar okay. oh, je had een bericht, Mark. Zag ik. Ja, uh, de taxicentrale startte de aanval op Uber. <laughs> <Tuurlijk>. <laughs> uh, ja, ze En dan niet zoals ze het voorheen deden met, met boksbeugels en dat nee. ding. Nee, ze dat hebben uh, de. Uh, met de echte. Ja, het bekende. Ja, gewoon jachtgeweren. Uh. Ja, okay. nee. nee, ze hebben een app ontwikkeld uh, volgens de, uh, de ontwikkelaar is het geen, uh, eigenlijk geen aanval op Uber... want ze zijn er al twee jaar mee bezig om het goed te ontwikkelen. Okay. Maar daarmee moet het makkelijk zijn om, uh, ja, om gewoon je, je, je taxi te bestellen. Gaat de prijs omlaag dan ook? Want dat is ook altijd even waar we meteen aan nadenken. Natuurlijk. En, is dat goed, Koper? Nee. nee, en dat is wel het grote probleem volgens mij van de taxis in Nederland. Ja? Je betaalt zoveel voor een taxi... Dat niemand hem neemt. Oeh, die uh, Peter Pannekoek gisteren in het wereldrijd Oh, door, hij was geweldig. Gezommend. Hij zegt hoe... van dan terloops in een taxi. Zeggen, uh, wil je überhaupt nog ergens heen? Ja. <lacht> Allemaal proberen Uber woorden te gebruiken <lacht> ja. in uh, een een taxi. <lacht> hij, uh, hij kan het echt vergeten volgens mij. Hij kan echt vergeten <lacht> om nog een taxi te krijgen. Hij was echt zo negatief over de taxis. <lacht> ik denk, jezus man, die man moet aangepakt worden. <lacht> ja, snoejaar. <lacht> snoejaar. <lacht> dat hij dat durft ook gewoon. vind het echt leuk, uh, leuk ja. Je moet daar geen ruzie mee maken met taxichauffeurs hoor. Ja. Ik heb uh, ook een heel leuk bericht. In Os is een monument uh, gaat komen voor het belangrijkste exportproduct... de anticonceptiepil. En uh, volgende week vrijdag wordt het uh, onthuld. En het uh, staat in de gaststraat. En uh, het kunstwerk is 14 meter lang, 7 meter breed en een meter hoog. En er zitten 21 lichtkoepels met ledlampen in. En elke dag gaat er één uit. Een verwijzing naar vrouwen die de pil uit de strip halen. En na 21 dagen worden alle lampen een week rood voor de stopweek. En de 28 dagen begint het van vooraf aan. En de, de ontwerper, chef hoogsteden, die zegt de een vindt het schitterend, de ander niet. En eigenlijk hoopt hij stiekem dat vrouwen ontdekken dat ze menstrueren op het ritme van het kunstwerk. Nou, geweldig. En het, wat ook leuk is, bij bijzondere gelegenheden kunnen de lampen van het kunstwerk worden aangepast. Net is bij het Empire State Building in New York. Zo zijn uh, de lichtjes uh, oranje op uh, de komende Koningsdag. En met de kerst gaan ze het misschien anders doen. En dan worden daar misschien de kerstkleur in verwerkt, zoals rood en groen. En, uh, yeah. Maar uh, ja, ik vind het toch wel heel. Uh, het is dus het anticonceptiemiddel Lindiol. Dat is in 1962 op de markt gekomen. En vrouwen kon, konden daardoor zelf bepalen wanneer ze ovuleerden. Nou, gewoon wanneer ze ongesteld worden, ja? Want hoe vaak wil je die ovulatie benutten? Rot op. Oké. Okay. Eén, twee keer is genoeg. Ja, lekker. <laughs> dat nou, is leuk. Eén van de laatste plaatjes voor tien uur. Er zijn goede berichten voor na tien uur. Er zijn hele goede berichten. Dat we gewoon even doorgaan. Mieters, krijg nou wat. Audio, Adam is een Nederlands beentje. Pas alleen een nieuwe CD gelanceerd. Dit is de laatste single. It Takes You Home. To get to you in huis. Nee, dat snap ik. Komt goed uit dat je auto afslaat. Want na zien, nu zitten we hier nog heel even. Goedemorgen, Zandvoort heeft wat problemen met de techniek. Nou, dat lossen wij gewoon even voor ze op. Wij blijven gewoon even plaatjes draaien. En we hebben ook nog wel wat zandvoortsen berichten liggen. Dat vinden wij helemaal geen probleem om dat gewoon even waar te nemen. Ga gewoon door. En ons streven is ook dat zeg maar, programma te verschuiven van 9 naar 12. Van 9 naar... Van ja. 12, man. Gewoon. Nou, oh, nou, gaan de, we gewoon gaat Goedemorgen, Zandvoort gewoon van, van, van 12 tot 2. Is dat niet een goed idee? Oh. Kunnen ze ook? Nou, dan, dan hebben ze wat meer tijd denk. om uh, op gang te komen. Nou, wist je trouwens dat zoals play dat er ook een musical van gaat komen? Een okay. live action film? Dat filmen. wist ik helemaal niet. Met die kleintjes. Nou goed, straks na tien uur praten we weer tegen je aan. We spreken je zo weer. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.